Gisteravond werden VVD, CDA, D66 en GroenLinks het over samenwerking eens. De coalitiepartijen willen minder bestuurlijke druk en een kleinere overheid. De provincie krijgt daarom vier in plaats van de huidige zes gedeputeerden. Het weer, het is zonnig en het is vanmiddag een graad of 22. Vanavond vanuit het westen wat sluierbewolking. Morgen regenachtig en met 14 graden een stuk koeler. Dit was het NOS.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 30 in Zandvoort je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 Een bijzonder goedemorgen. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En zoals iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30 tot en met de jaren 70. Dat doen we natuurlijk met, zoals altijd iedere week, een hoop mooie oud-Hollandse muziek. Echte nostalgie op de radio. Als opening houden we onze herkenningsmelodie van Louis Davids met weet je nog wel, oudje... Het plaatje is ook echt oud. In 1928 toen werd deze plaat opgenomen. En de volgende plaat is van Tante Leen en Johnny Jordaan. Deze twee mensen komen eigenlijk iedere week nog steeds voorbij in dit programma. Deze week een plaatje uit 1979. Waar is die tijd gebleven? En dat was eigenlijk haar laatste officiële optreden nog. In 1979 deed ze nog even een duetje samen met Johnny Jordaan. En in 1975, een jaar daarvoor is ze om gezondheidsredenen gestopt met haar zangcarrière. Maar uiteindelijk in 1979 begon het toch een beetje te kriebelen. En toen uh, had ze iets van ik ga samen met Johnny Jordaan nog een liedje zingen. En in 1991, op 27 juni, komt Tante Leen in een rolstoel het podium op. Bij de van Jan Edehal. Tijdens de laatste optreden van zanger, bassist Manke Nelis. En in 1992, de laatste jaren van haar leven, sluit Tante Leen in verpleeghuis De Poort. En op 5 augustus overleed Tante Leen. Samen met haar vaste gabber Sony Jordaan en accordeonist Sony Meijer wordt ze vereeuwigd in een monument. Zie je hem zandwoord? Het plaatje uit 1979. Tante Leen, tezamen met Sony Jordaan, met Waar is de tijd gebleven? Waar is de tijd gebleven? Waar is ze heen gegaan? Is er veel veranderd in onze oude Jordaan Maar iets gaat nooit verloren Alleen de toekomst zwart Daar zijn we mee geboren Ons echte Jordaanse hart Wat waren we vroeger gelukkig zo wordt er verteld. Maar ook onze zorgzame moeder. Zat meestal zonder geld. Dat mensen moesten dagenlang sloven. Wij rijden mevrouw of meneer. En was het zaterdagavond. Dan kon ze bijna niet meer. Maar allemaal. De neven roeien, en klaar deden ze nooit, waar is de tijd gebleven? verloren van onze fijne Jordaan en al die vertrouwde figuren zijn van ons weggegaan ze moeten zo nodig saneren we zijn wat je noemt nu de kloos, maar echte Jordaan We houden bij jou vast Al worden we onvergast Zeg, weet je nog, Leen? kijk Kiki de bruggetrekker Ik zie hem nog zo voor me Kijk, daar gaat ie! Malle keekie. En, uh, weet je nog? Dat het daar het water en vuur en één toon met zijn moisselen. Kijk allemaal.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 je het deed, heb je een junior? Ach, jongeman, kom nou maar eens op rust. Wij begrijpen best dat dat je liefdesvuur rust. Geef aan je meisje wanneer je weer wil, wat ik hier heb door al de pil. Door al de pil, met de pil, met de pil, de angst, tot een wil. ga je net zo dik als je wil. da da la, -la da da, -da, -da. op liefde ingesteld maar soms denk ik de groeten want voor hetzelfde geld zit ik straks met de brokken en mam lief zegt o jee alle machtig vrije van die mee ach jonge vrouw wees niet langer bevreesd is voor jou het voorbije tijd wat master geweest ik heb hier bij me precies wat je wil. En voor jou door aan de pil, een pil, dooraal pil met de pil, met de pil Wordt de angst en een paskil, ga je net zo dik als je wil Da-da, da da da Soms is bij oude heertjes de geest nog niet verdort Ze willen nog wat keertjes, is heerlijk op de hart. Maar het juffie van hun keuze, dat zegt dan meestal ja Maar hoe moet het dan met mij daarna? Oude heer, dat is toch wat te nu. Jij wilt toch zo graag, jij bent het toch lang niet meer. Als je nog weken, grieft toe aan je grill Verstrek hiermee dooraal een pil aan een pil, met de pil, met de pil Wordt de Amsterdam pas wil Ga je net zo dikwijls als je wil da -da, da da da da da da da De regering is tevreden Zij roept uit, zie je nou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 Jongeman, dat bezorgt je vier pijn. Het zal waarschijnlijk wel je slechte adem zijn. Doe maar de tong en raak hem weer kwijt. Dan komt voor jou de mooie tijd. De mooie tijd met de pil, met de pil. Ga je telkens als je wil. En het blijft op aan de latem stil. Ja, als opening horen u Tante Leen en junior Jordaan. Met waar is die tijd gebleven? Het 1979. En achteraan hoor u muziek van Gerard Koks met De Pil. En dat was een plaatje uit 1964. Ja, we zijn vandaag een beetje wat in de vroegere tijden. Vorige week begonnen we begin jaren 30. En toen langzaam 40, 50, 60. En vandaag uh, zitten we een beetje in de jaren 60 tijd. Gerard Koks, De Pil. Gerardus Antonius. Roepnaam Gerard Koks. Geboren in Rotterdam op 6 maart 1940 is een Nederlandse zanger, cabaretier, scenario-schrijver, acteur en regisseur. Gert Koks is geboren en getogen Rotterdammer, die begon als onderwijzer. Als vertolker van luisterliedjes in de stijl van Jan Fieser verwierf Kok... rond die 1960 ene bekendheid, enige bekendheid in Nederland en Vlaanderen. Hij maakte toen al zijn eerste grammofoonplaatopname. In 1962 werd hij afgewezen bij de toneelschool... maar speelde een kleine rol in het toneelstuk... blijde verwachting van het gezelschap Lily Bouwmeester en later in de jaren 60 stond hij als cabaretier op de planken met voorstellingen als van de prins geen kwaad dat was in 1963 en een moeilijk doen 1964 en welvraat 1966 nou ja, voor de rest hoef u we weinig te vertellen over Gerard Cox want Gerard Cox ja, hij bestaat nog steeds en hij heeft ook een paar tv-programma's oude programma's ik meen dat programmatje ja, nou moet ik heel even, heel even denken eventjes mijn hersens laten werken want ik heb dan, zoals sommigen mensen zeggen, je bent nog jong. Nou, ook op mijn leeftijd ik wil dat het nog wel eens eventjes hè, gaan vergeten. Maar in ieder geval, ik kan er even, even niet opkomen. Maar ik weet dat, ik kijk altijd graag naar een man. Hij heeft een of andere, een of andere show, een oud een programma is dat. En daar speelt hij dan een of andere buschauffeur. Maar genoeg daarover. Dat was dus Gerard Cox. ...met de pil een veel omstreden lied in die tijd. En de volgende plaat is van Jan de Klerk. Jan de Klerk, geboren op 18 mei 1915 in Den Haag... ...en overleden in Amsterdam op 23 februari 2009... ...was een Nederlandse artiest in de jaren 50... ...grote bekendheid kreeg als medewerker van Caro programma's. Jan de Klerk begon zijn carrière als kunstschilder en illustrator... Na de oorlog probeerde hij aan de kost te komen als straatzanger. Hij werd ontdekt door KRO-medewerker Herbert Pequin, een een van de oprichter van de omroep Pastoor Pequin. In 1947 maakte de klerk zijn debuut voor de KRO-microfoon. En een jaar later kwam hij in vaste dienst als chef amusement Geïnspireerd door het succes van Avro's bonte dinsdagavondtrein... bedacht hij het showprogramma Negenheid de Klok. Dat was uh, dat van 1949 tot 1954... ...met veel succes werd uitgezonden. Vastmedewerkers waren onder andere... ...Alexander Pola, Jules de Korte... ...en Kees Schilperpoort. Nee, Kees Schilperwoord. En ik heb voor u... ...een nummer uitgekozen van... ...Jan de Klerk... ...uit 1952... ...met De Familie... ...van Tutte. Een van de grotere hits van de man... ...als zanger... Geen tijd om te dutten Tijd voor de familie van Tutten Met een visserslootstuk In een straatje, in een stadje met een tuintje en een platje Woont het huisgezin van Hendrik van Tutten Ze zijn zo en netjes en een heel en tikkie En aan het hekje zit een bordje haar van Tutten Achter groen zie je Hendrik zijn snorren Als hij met zijn krantje in zijn plaatsstoel zit En je ziet ze weer verdwijnen bij het sluiten der gordijnen Als de theepot staat te trekken op de pit En voordat Hendrik zijn krant heeft weggelegd Wordt er door niemand in de kamer wat gezegd. Ze zitten hele lieve avond te bied lute, De familie van Tutten in comestibles en grutten. En heeft om tien uur ieder zich te bed gelegd. Dan is er veel gepraat, maar bijna niks gezegd. De mama van Tutte die de thee staat in te schenken, staat even over haar beslommeringen na te denken. Gisteren had met al die regenpa een snipperdag gekregen, hij is wibberend met Casey thuis gekomen. Hij was nat tot aan zijn tenen en hij stond naar rotte tenen en zijn pak mag hij wel zes keer laten stomen. Ik ben er vreselijk van geslokken, ik ga van dadelijk warme grokken en ik heb hem met spirine en een kruiken met de stopherd. Maar rakels liggen kreunen en maar janken en maar steunen, maar vanmorgen stond hij als een vis weer op. Kleine Keesje zit voor vreugde stil te gonzen. Hij hoort die hele grote vis nog altijd plonzen. Ik ben gisteren bij Lisse met mijn vader wezenvis. Ik mocht de hele dag zijn pierenpotje dragen. En we roeiden met een bootje naar een kikervisserslootje. Waar het is moet je maar aan mijn vader vragen. Die zal het heus niet gaan vergeten. Want in ene moet je weten. Die viel die zomaar uit het bootje in de modder Tussen het riet en eindelijk kwam die op het droge met de kroos nog in zijn ogen. En toen lachte ik me dood. Maar laat toch niet. Papa van Tutte zit nog steeds te klappertanden. Hij kreuk de krant in plaats van Casey in zijn handen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 Nou, moe ik laat me hangen Hendrik, zou ze even vangen Hij kwam thuis met zeven karpers van twee grammen En hij droop het als een kieren En hij stond zo hard te tieren Of er tien tamboers op trommen gingen rammen En ik heel de avond wijlen balen modder Zeven tijlen van zijn kracht tot aan zijn halve zolen Was die vrije lekker het handje slappe je alen kan die bij de visboer halen Als die nog eens wil gaan vissen Blijft die maar meteen in en Hij Hij zat vol met waterluizen Ik ga weg, ik ga verhuizen Ja, ik blijf me daar aan doen nou, Al zal ik die al mijn schoenen Tante Koosie is me daar een beetje gek ze de hele lieve avond te Pietlotte. De familie van Tuttle, in comestibles en Frutte, En heeft om tien uur ieder zich te bed gelegd. Daar is zo veel gepraat, maar bijna niks gezegd. Bij het paardenwit, witwel de midden in de nacht, de brave, goeie oh wat hij bracht werd al verwacht.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 Anders. Wij u als eerste Jan de Klerk uit 1952 met de familie van Tutte. Een van zijn grootste hits wat betreft de zanger zijn. En erachteraan horen u de Annabella's met twintig kleine vingertjes. Dat was opgenomen in 1954. En we gaan door met muziek. Elke week hebben we wel een plaatje van de, van de familie Scholten. Deze week is het Henk Scholten met een fluitliedje en ja, ik. Ik kan heel veel vertellen over de familie van, uh, van Henk, maar over Henk zelf uh, heb ik eigenlijk heel weinig gevonden. Natuurlijk dat zijn vrouw is Teddy Scholten, die kennen we allemaal, Teddy van Zwieteren. En die heeft ook uh, aardig wat uh, leuke liedjes gemaakt. En... Henk had vroeger uh, een beetje en dat heette Scholten en van hetzelfde. Henk Scholten is overleden op 17 juni 1983. En zijn vrouw uh, overleed 27 jaar later op 83-jarige leeftijd. Ja, ik kon weinig over hem vinden. Maar desalniettemin. heeft de man ons mooie muziek nagelaten. Hier is Henk Scholten met Fluitliedje. Afluit je het zo.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 Symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapeltool. Afluit je het zo, of zing je het zo, niet dat het dee, je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een fluit eens dus mee, doe als ik een fluit eens dus mee. Yeah.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 hij speelt in la, la, lamentabel Hij speelt in mi, mi, miserabel Hij speelt in des, des desolaat En uit de maat Maar alle die nu dansen in het café t café aan zee Dragen die valse tonen straks in hun herinnering mee En als hun jeugd eens is vervlogen dan voelen zij zich diep bewogen Bij het valse spel in dat café, het café aan zee CFM Zandvoort, in het blokje van drie Hoorde je als eerste Henk Scholten met fluitliedje Daar achteraan, in 1956 de trekvogels met De Vrijheid is de grootste schat En als laatste Rob Tauber met De Piano aan zee en ik vertelde u dus straks over Gerald Cox... en ik kwam er toch maar niet op uh, waar hij zo bekend bij werd. Nou, uit de hit 1948... het origineel Alone Again Naturally... oorspronkelijk vertolkt werd door Kees van Cote en Wim de Bie... komt het zinnetje Toen was Geluk heel gewoon... waarna de televisieserie vernoemd is. En die serie, daar bedoelde ik dus op. Toen was Geluk heel gewoon en als u digitale televisie heeft... niet iedereen heeft dat, maar sommigen wel... Dan uh, komt het programma nog uh, regelmatig voorbij. En uh, ja, de volgende plaat dus. Van Gerard Koks. Alweer Gerard Koks. en straks hadden we de pil. En de volgende plaat die u nu gaat horen op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Is en steeds weer. En dat plaatje werd opgenomen in 1966. En ook onderweg nog een plaat waar ik ook weinig over kon vinden. Domineel, dominee. L.A. Bouda, misschien wel heel bekend, maar weinig te vinden over, uh, op het internet. Met uh, Als de vuurtoren brandt en dat nummer werd opgenomen in 1962. Maar eerst nu Gerard Cox met En Steeds Weer. En steeds weer als het gebeurd is, vraag ik me af hoe het is gegaan. Zoals bijvoorbeeld gisteravond, toen ik in je gang bleef staan.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 In de donkerste nacht, al die toren de wacht, en hij wees mede weg naar de kust. De nacht was zwart, als ik nergens de vuurtoren zag, ik zal verdwaal. Bleef het donker en werd het nooit dag, slecht is het zicht. Daarom zoek ik het licht. Als de vuurtoren brand, op het donkere land, is een licht mee een wagen.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 En hij weest mede weg naar de Ik ben van de zomer naar buiten gegaan. Vakantie was niet overboden.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 ik heb de edelwijs daar zien bloeien Ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om Ik heb de koetjes die voor loeien Ik heb een Tiroler op mijn knieën gehad En ze knuffelde voor twee Maar wat doe je eraan, ik kon haar niet verstaan En toen riep ik maar jij. En toen liep ik maar laat die je? Ik heb toen mijn schatje naar huis toe gebracht. Dat zal me geen twee maal gebeuren. Ik heb drie uur geklommen. Het ging boven mijn kracht. Ze moest me de Alpen opsleuren. Toen ik eindelijk boven. Was sprak ze, o oh jee, verontschuldig me duizenden malen. Mijn huisleutel ligt nog beneden in het café, ga jij die eens even halen? Oh, ik ben wat een feest naar hier rond Ik heb de edelrijs daar zien bloeien, ik heb de geitjes gezien met hun bennetjes op. vond drie mooi goud oud-Hollandse oud plaatjes. Als eerste Gerald Cox met en steeds weer uit 1966. En ah, erachteraan Dominee Labodaan met als de vuurtorenbrand uit 1962. En als laatste Frans Dumé met vakantie in Tyrol. Frans Mee was een Nederlandse cabaretier. Hij was gehuwd met zijn nicht, de atlete Beb Dumé. Hij heeft onder andere optredens gehad in Carré. Onder andere Mieke Telkamp heeft met hem in het voorprogramma gestaan. Nee, Mieke Telkamp heeft bij hem in het voorprogramma gestaan. Hij leeft voort in liedjes vakantie in Tirol en daar waar die molen staan. Die nog in het repertoire van vrijwel elk draaiorgel voorkomt. Ook schrijft hij een column in de Panorama eind jaren 50 en begin jaren 60 onder de kop De Nieuwste. En u hoorde zojuist Frans Dumé met Vakantie in Tyrol. een van de twee grote hitjes waar de man dan eigenlijk beroemd mee is geweest. En de volgende plaats is van een man. Ik heb nooit geweten dat hij operazanger is. Adolfus, Brouwers zoals in echt echtheid, en zo roept namens Dolp. Dolf, geboren in Utrecht op 31 augustus 1912... en overleden op 23 september 1997 in Den Haag... was een Nederlandse operazanger en komiek. Hij werd op 60-jarige leefde ontdekt door Wim T. Schippers en groeide als chef van wel uit tot hoofdrolspeler in de televisieshow van Schippers en in een reeks stripverhalen getekend door Theo van den Boogaard. En ook af en toe maakte hij nog eens een mooi plaatje in die tijd. Wij hebben voor u uitgekozen Dolgbrouw te dus samen met de Vrijbuiters met Jaar Kom. Ja. en maanden, ze vliegen voorbij. Iedere dag is er één op de lijn. Na zoveel kruisjes, dan word je wat kaal. Zingen en bekijk het globaal.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 Geen zorgen, het komt wel terecht, lach wat een ander misschien van je zegt. Zing en heb malen, compleet aan de rest, Doudjes de die doen het nog best.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 Stat je, da da bap, daar zit het in het beer of sit it in mijn heartily, of so in de sfeer. Ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik me so happy. Het leven is in blij. Daarom zeg ik jou, af rende goeie dag, da, da. meisje, meisje lief da, da, da, schat je, schat er bap, da, da. Engel, engeltje, dag, dag, dag, liefje, liebetje dag, dag, dag. De zon kijkt zo so blij, zo en wel jij. Wat een dag, wat een dag, voor een dag, dag. meisje Meisje lief, dag, dag, dag. Schatje, schatje, bab, dag, dag. <tied>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 Da ho leave you on da da the sun takes away so strong and so gay What a dag what a dag what a dag da meisje, meisje, lief da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 met het mooie plaatje Jaren Komen. En erachteraan Donald Jones met Dagmeisje uit 1962. En Donald Jones... was bekend als de eerste zwarte ster... in de Nederlandse showbiz. Geboren in de Verenigde Staten... waar hij in 1954 naar Amsterdam... om als zanger zijn geld te proeven kwam... en het racisme in zijn land te ontvluchten. Naar eigen zeggen was hij in Nederland... in de eerste jaren een beziense waardigheid. Ik was een O'Diddy... een vreemd ding... Je kon het aanraken en je kon ermee praten. Ik liep een keer door de Leidse straat en voelde ineens een hand om mijn haar. Ik schrok mijn lamp. waar het meisje zei: zeiden, sorry meneer, we wilden even voelen. En uh, dit interview was in 1999 een interview met de groene Amsterdammer. Hij werd in Nederland al snel bekend door de vele optredens in televisie, theater en cabaretje-producties. Zijn eerste en zo'n arrangement kreeg hij bij Cito en Marijke Hofink in hun programma Tingle Tangle... Eind jaren 50 speelde hij de rol van de werkstudent Dinky in de televisie Pension Homeless. En in de serie zong hij de grote hit Ik zou je het liefst in een doosje willen doen van Annie M.G. Smit en Cor Lamaert. Donald Jones danste vele jaren in de Snip en Snap Revue en in de show van André van Duin. Ook speelde hij een hoofdrol in de kinderserie Mick en Mak als kleinzoon van Oma Tingeling. Dat werd gespeeld door Magda Janssen. Jones was eind was enige jaren getrouwd met Adelle Bloemendaal... en uit het huwelijk werd in 1963 acteur John Jones geboren. En in november 2004 overleed Donald Jones... op 72-jarige leeftijd aan een hartaanval. En de volgende plaat is van een dame... geboren in 1927 en overleden in 2003. Trusje Koperans, daar hebben we het over... trad in de jaren 50 en 60 regelmatig op voor de radio. Ze schreef diverse bekende liedjes en zong onder meer... Intro van de jarenlange radiorubriek De Groenteman. Tja, tja, tja, wat zullen we eten? Ze had ook veel succes met het zelfgeschreven Recht en afrecht... dat ze maakte op de muziek van uh, op, uh, ...op de Grote Stille Heide. Verder vervaardigde ze het koffielied waarmee zangeres en co comedian Rita Corita beroemd werd: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Truus Koopman trad regelmatig op met de zanger Herman Emmink, Dick Doorn en het duo De Spelbrekers. Ze was te horen in de radioprogramma's als Negenheid de Klok... ...de Bonte Dinsdagavondrij... ...en ze was al een van de drie marketeersters te horen met het orkest zonder naam... ...en met de windmolens onder leiding van Johnny Bolshuizen... ...oftewel beter bekend als John Woodhuis. Truusje Koopmans, je gaat u nu horen... tezamen met Dick van Doren, met de kleine bank in het park... ...plaatje 1959... En als er nog tijd over is, Kees de Lange en Kees schilperoort met Draaien Maar uit 1960. En tot zover het programma Zandvoort uit Zandvoort, de tijd dringt alweer. Ik wens je nog een hele fijne week, geniet van het mooie weer. En misschien tot volgende week dinsdag. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Als die kleine bank in het park eens komt. Skolver... Enig kusje gestolen En is het geluk steeds present Daar gaan in de schaduw der bomen De leren in vreugde voorbij Daar dromen de paardjes dromen Want daar is de bank zelden vrij Als die kleine bank in het park eens kon ver Steeds aan je zij. Dan ben je gelukkig te prijzen. Dus lach je tevreden en blij. Dan pak je je oudje in je leven. Leven En zeg je vol vreugde en dank.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 Dit is Renate Evers met het nos journaal De NAVO heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van zeker tien opstandelingen in het oosten van Libië. In de buurt van de stad Brega hebben strijders tegen Gaddafi aan journalisten verteld dat er doden zijn gevallen door een NAVO-bombardement. De opstandelingen hadden uit vreugde in de lucht geschoten waarop vliegtuigen van de coalitietroepen bommen afwierpen. Afgelopen week stelde de NAVO ook een onderzoek in naar berichten dat er veertig burgers zouden zijn gedood bij een luchtaanval van coalitietroepen boven Tripoli. Op het CDA-congres zijn twee resoluties aangenomen die afstand nemen van het kabinetsbeleid. In beide gevallen gebeurde dat tegen de zin van de partijleiding. De CDA-leden spraken zich op het congres in Den Haag uit tegen de komst van 500 animal caps en tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze willen dat naar beide voorstellen nog eens goed wordt gekeken. In de Afghaanse stad Kandahar zijn bij nieuwe protesten tegen het verbranden van een Koran zeker vijf doden gevallen. Volgens ziekenhuismedewerkers zijn de slachtoffers geslagen en met stenen bekogeld. Gisteren werden zeven buitenlandse VN-medewerkers vermoord. Woedende betogers kwamen in de stad Masari Sharif verhaal halen omdat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. In Bergijk zijn gisteravond twee scouts om het leven gekomen bij een aanrijding. Een automobilist zei dat hij moest uitwijken voor een tegenligger en de groep van acht scouts niet had gezien op de onverlichte weg. Drie scouts werden aangereden van wie een jongen en vijf, een meisje van 15 overleden. De provincie Utrecht is het eens over een coalitieakkoord. Het is na de provinciale verkiezingen van een maand geleden de eerste van de twaalf provincies.